De jong met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat vermoedt dat deze maand acht keer bewust puin op de snelweg is gegooid in de omgeving van Apeldoorn. Puin werd iedere keer s'nachts gevonden vlakbij een viaduct. Het gebeurde zeven keer op de A50 en één keer vannacht op de A1. In de buurt van Uggelen raakten meerdere auto's zo zwaar beschadigd dat ze moesten worden weggetakeld. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. De politie roept mensen op om dashcambeelden te delen. Op de A4 bij Knopenburgerveen is vanmiddag een ongeluk gebeurd met twee touringcars. Een aantal passagiers is gewond geraakt. Volgens de politie hebben ze vooral nek- en hoofdklachten. Niemand is in levensgevaar. De bussen waren allebei van Flixbus. Vanwege het ongeluk werden delen van de A4 en de A44 bij Knopenburgerveen afgesloten. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer die wegen weer worden vrijgegeven. Door de overstromingen in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Het land werd de afgelopen dagen getijsterd door een tropische storm. De rivier Marikina die door de stad loopt trad buiten zijn oevers waardoor duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn zeker zes mensen om het leven gekomen in de Filipijnen. Na een dodelijke schietpartij in Koevoorde is een tweede verdachte aangehouden. Het is een jongen van 16. Eerder werd al een man van 18 aangehouden. Het slachtoffer van 21 uit Emmen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten. Kort daarvoor was de verdachte van 18 mishandeld. Daar zitten ook twee mensen voor vast. Er rijden vanavond tot zeker kwart over elf geen treinen tussen Leiden, Den Haag en Rotterdam, omdat het spoor gerepareerd moet worden. Sinds vanochtend is het spoor tussen Delft Campus en Schiedam Centrum kapot. En volgens ProRail gaat het om een kapotte lasverbinding tussen twee spoorstaven. Het weer geleidelijk overal droog, minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen licht wisselvallig met wat zon en vooral in het zuiden en zuidoosten een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna flink flinkelt zon, kleine kans op een bui en een middagtemperatuur rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik even genoemd van de AWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam die is nog altijd dicht de hoogte van Hoofddorp Zuid. Uh, en datzelfde geldt voor de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Burgerveen. De weg is daar ook, zoals gezegd, nog altijd dicht. Dit heeft te maken met het ongeluk... waar twee touringcars bij betrokken waren eerder vanmiddag. Eén daarvan is inmiddels geborgen, de andere nog niet. De verkeer richting Amsterdam vanuit Den Haag kan omrijden... via Utrecht over de A12 en de A2. En tot zover de B verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 You, how do you, do, do, do, do. I said good morning. See, the sun is shining. Good morning. Here's the pretty sing. It's great <speaking and singing> to stay up play. Good, good morning, good morning, good morning to, to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. Good morning. Good morning. Sun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 Ik ga ervan draaien, another time.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 Uh, Donald Best op vibraphone en op drums Lex Humphries en Bas uh, Burg Warren. Het nummer wat ik ga draaien heet Christo Redentor. Donald Burt.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 Mm-hmm. <laughs>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 Benny Abby Lincoln met Golden Lady. Leave it up to you to show